1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Tot in de Champions League zijn voetballers omgekocht om wedstrijden te beïnvloeden. NL-Alert is getest. Het bericht op je telefoon in geval van calamiteiten. En met de Spoorweg-app nooit meer zoeken naar plek om te zitten. Vanmiddag droog, geregeld zonnig. Het wordt ongeveer 9 graden. Er waait een matige en een zeekrachtige westenwind. Vanavond en vannacht dan draait die wind naar het noordwesten en dan volgen winterse buien. Ook morgen overdag winterse buien. Met af en toe zon, dan wordt het ongeveer 5 graden. Bij ruim 380 voetbalwedstrijden is er sprake geweest van omkoping. Dat heeft Europol vanochtend bekendgemaakt. Steven Dalebout, onze verslaggever in Den Haag. Steven, uh, Dan gaat het niet om de minste wedstrijden. Uh, wat is er allemaal genoemd? Nou, het gaat inderdaad om uh, eigenlijk de allergrootste wedstrijden. Uh, wat opvalt, de grootste, de belangrijkste competities zijn bijvoorbeeld de Champions League. Twee wedstrijden van die 380 wedstrijden uh, die omgekocht zijn, komen uit de Champions League. Ook in de kwalificatie van de Champions League is dat gebeurd en ook in de Europa League. Maar ook bijvoorbeeld op uh, WK-kwalificatiewedstrijden, WK twee WK-kwalificatiewedstrijden zijn uh, omgekocht. En uh, een EK-kwalificatiewedstrijd. Dus dat is eigenlijk wat voor, uh, vandaag vooral uh, een opvallend, opvallend is geweest. Is dat uh, duidelijk is geworden hoe hoog, uh, hoe hoog in de boom al die verdachte wedstrijden zitten. En blijft het bij de benoeming uh, wedstrijden in de Champions League of uh, WK-kwalificatiewedstrijden? Worden er niet concrete wedstrijden genoemd? Nee, concrete feiten worden niet genoemd. Namen van de verdachten worden ook niet genoemd. Het gaat echt puur om de opzomming van welke competities om welke competities het gaat. En bij de verdachten, dat zijn de 425 die uh, bij dit onderzoek betrokken zijn geweest. Dat is dus zeker niet zo dat het alle criminelen zijn die in het voetbal omkopen. Uh, maar de 425 verdachten die in dit onderzoek, bij dit onderzoek betrokken zijn, daarvan uh, komen er vijf uit Nederland. Dat is ook genoemd. En ook daarbij zijn dus geen namen genoemd. Uh, toch vijf uit Nederland, uh, al, al weten we niet wie dat dan zijn. Uh, maar dat lijkt me toch reden voor de KNVB om zich zorgen te maken. Ja, en de KNVB maakt zich ook zeker zorgen. Dat hebben ze ook al eerder wel aangegeven. Uh, er is ook een samenwerking van FIFA en ook dus van de KNVB met Interpol. Uh, vandaag gaat het over Europol, maar met Interpol is er dus al een samenwerking. Uh, ja, dat de KNVB zich zorgen, ma zorgen maakt, dat is al zeker... Uh, en dat is ook al langer gaande. Alleen dit onderzoek van Europol, waar Nederlandse justitie dus niet... vandaag in ieder geval bij de, de uiting daarvan niet bij betrokken was. Uh, dit onderzoek van Europol zet alles op een rij en noemt nog wat nieuwe dingen. En ja, toont daarmee aan dat het eigenlijk op een schaal gebeurt... Uh, wat misschien mensen, sommige mensen hadden gevreesd... maar wat eigenlijk ja, toch wel heel erg... Um, op wereldschaal ja, eigenlijk, gewoon ver, over ja, de hele wereld. Ja, he? veroorzaakt, ja. Ja, zeker. Ja, ja. Um, ja, nou ligt dit op tafel? Uh, de, de, het verhaal van Europol. Wat, wat nu, uh, Steven? Ja, dat is, dat is zeker de vraag. Um, de, de verwachting is dat dit rapport, zeg maar, het begin van, van uh, het sneeuwbaleffect gaat worden, wat door het voetbal gaat rollen en ja, dat dit het begin is van nog veel meer mensen misschien die opgepakt zullen worden, die uit de school zullen klappen, voetballers die uh, duidelijk zullen maken wat hen is overkomen of in wat voor situatie zij zitten. Uh, en dat is ook de hoop van, van Europol, dat dit het begin is van, van nog veel meer wat duidelijk zal worden over, ja, over de misstanden in het voetbal, over de omkoping in het voetbal. En wat daarbij belangrijk is om aan te geven, dat in dit onderzoek die omkoping gedaan werd, vooral gedaan werd vanuit... Vanuit Azië, er zijn heel veel dwarsverbanden over de hele wereld, maar ze komen allemaal samen in Azië. Van Azië naar Noord-Amerika, van Azië naar Zuid-Amerika, naar Afrika, naar het Midden-Oosten en ook dus naar Europa, zelfs naar het Champions League wedstrijden. Steven Dalenboud vanuit Den Haag, dankjewel. Vandaag om 12 uur, ruim een uur geleden, is NL Alert getest. Uh, tegelijk met de gebruikelijke sirenes. Op de eerste maandag van de maand uh, kregen bezitters van mobiele telefoons een berichtje. Tenminste, het was een test. Vraag is of dat gelukt is. Het is de eerste landelijke test van NL Alert. Een nieuwe dienst om burgers te waarschuwen voor levensbedreigende gevaren, zoals een overstroming, een brand uh, met uh, giftige rook of met explosiegevaar. Trudy van Rijswijk was op het station van Eindhoven. Oh, het is 12 uur. Er gebeurt niet veel? Nee. Ik krijg helemaal niks. Oh. Nee, ik krijg... Het uh... werd ook wel gevreesd, hè, dat het in heel veel gevallen niet zou werken. Ja, want ik heb me er wel echt uh, doelbewust voor aangemeld. Twaalf ja. Ja. uur één? Nog altijd niks. En er gebeurde niets? Nee. Nou, handig zo'n waarschuwingssysteem. Nou, eh, niet echt. <laughs> ja, ik vind het wel jammer. Ja, het was toch eigenlijk een goed idee om dat ja. zo te doen. En... Of zouden ze te laat zijn? Nee, nee, ik weet <laughs> niet. Ik... Wat vind je daar nou van? Nee, ja, ik vind het wel een beetje jammer dat er eh, dat ze zoveel reclame hebben gemaakt ervoor. Ja, maar dat er nou niks komt dan. Teleurstelling. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Het idee was goed. Trudy van Rijswijk op het station van Eindhoven. met uitwerking, daar moet nog wat aan gedaan worden. Geen bericht bij deze mevrouw op de telefoon. Uh, op Twitter regent het intussen klachten van mensen die ook geen bericht hebben gehad. Nick van Schaik van de Veiligheidsregio Utrecht uh, nu aan de lijn. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Schaik, uh, uh, voor die regio is ook een alert verstuurd. Hoe is het uh, in Utrecht gegaan? Ja, bij ons is ook uh, 12 uur een alert uh, verzonden... Uh, we weten dat we bij ons 43% van de masten uh, hebben bereikt. We kunnen absoluut niet zien hoeveel mensen we hebben bereikt, aangezien het broadcasting is. Dus privacy uh, komt daarmee uh, niet in gevaar. Ja. Uh, ja, 43% van de masten bereikt, lijkt weinig, maar we zitten absoluut nog in de beginfase. 43% van de masten, zegt u, van, van de GSM-masten, dus iets minder uh, dan de helft van die masten, heeft dat bericht uitgezonden. Nou, ik weet, wij, kunnen, wij zijn verbonden aan de drie hoofdproviders. dus KPN, T-Mobile en Vodafone. Ja. Uh, wij, in totaal is 43% bereikt. We weten dat we van KPN uh, volgens mij op 50% zitten. Uh, T-Mobile is echt, uh, vat ons uh, tegen zit, op, uh, op 0% geeft ons systeem aan. En we zitten ook met Vodafone uh, rond de 40%. Uh, oh. uh, ja, en in totaal brengt het op 43%. Uh, gelukkig is dit een testdag... De eerste landelijke testdag, en dat was echt nodig ook om onze eigen systemen te testen. En om dat te testen hebben we de burgers nodig. Uh, ja, en, uh, ik hoor net in Eindhoven uh, net, uh, dat iemand die het bereikt had ook had ingesteld. Ja. ja, dan moeten we echt uh, met evaluaties nu afwachten waarom dat niet kan. En dat wordt echt uitgezocht. Ja, want ja, 43 procent, uh, dat uh, klinkt toch als van uh, uh, ja, minder dan, uh, dan de helft van de mensen die, uh, die dat berichtje dan krijgt. Dus toch, in geval van calamiteit lijkt me dat niet de bedoeling. Ja, 43 nogmaals, dat zegt het aantal masten. Ja. Het aantal mensen zegt dat bij ons nog niks. Dat kunnen wij niet zien. Nee, maar ik zou zeggen, je moet 100 uh, van Mark, de masten bereiken, uh, no toch? het is nog steeds... U valt weg, volgens mij? Nee, ik zei, je moet 100 van de masten je bereiken met je bericht. Uh, wil dat zin ja. hebben? Huh? Ja, absoluut. Ja. En daar zijn we ook heel mee eens. Uh, nogmaals, het is, het is de beginfase, 43 Ook wij willen naar de 100 ja. uh, Daarvoor uh, kunnen wij als overheid... Klimverschil kunnen wij er eigenlijk niks aan doen. We zijn echt afhankelijk van onze telecompartners. We weten dat ze er alles aan doen om dat te gaan ondersteunen. Ook hadden we een ander middel gekozen. Dat was alsnog niet op elke telefoon bereik. Dus we hebben echt de telecommaatschappijen hard nodig hierbij. En het is nog maar een test. En we hebben gelukkig de sirenes ook nog altijd. En ook dat is nog altijd een test. Ja, absoluut. De NL is een aanvullend middel. En we kunnen echt mensen nog wel bereiken. Maar er moet nog uh, wat gesleuteld worden hier en daar, begrijp ik. Uh. Absoluut. Ik dank u wel voor de uitleg, Nick van Schaik van de Veiligheidsregio in Utrecht. Goedemiddag. Dank u wel. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. Op je telefoon kunnen zien in welke treincoupé de meeste lege plaatsen uh, zijn. Uh, de Nederlandse spoorwegen is vandaag met een proef begonnen... waarmee dat mogelijk wordt. Wim Fabries, directeur uh, bij uh, vervoer bij NS Reizigers. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Dus dan kan ik straks altijd zien, uh, als ik sta te wachten op het perron... waar uh, plaats is in de trein, waar ik kan zitten. Dat klopt. U, kunt, uh, u krijgt een overzicht waar er in de trein uh, nog uh, voldoende plaatsen zijn. En dat niet alleen. U uh, zult ook kunnen zien waar in de trein uh, de eerste klasse is... waar de stiltecoupé uh, is en waar bijvoorbeeld, uh, u de fiets kunt plaatsen. En uh, in de praktijk sta ik op het perron met mijn telefoon... want daar kan ik dat dan op zien? Ja, dat klopt. U kunt op uw smartphone... Plant u uw reis en u krijgt dan een uh, indicatie van de drukte in de trein... en alle andere dingen die ik net heb opgenoemd. Maar dan moet ik wel weten waar ergens de, de eerste klas coupé stopt... of de stilte coupé, als ik, als ik daar dan wil gaan zitten. Dat is niet altijd duidelijk natuurlijk. Nee, dat klopt. Dus u, u, u kijkt een overzicht van de trein. U ziet feitelijk hoe die trein eruit ziet als die binnenkomt. En uh, dan moet u inderdaad nog even naar die plek uh, toe lopen. En we ja. gaan nog wel kijken of we in de toekomst het mogelijk zouden kunnen maken om ook nog uw plek op het perron, uh, laat ik zeggen, weer te geven. Ja. Die proef die, uh, wordt nu gedaan op uh, het traject Zwolle-Roosendaal de komende maanden. Daar komt uh, elk half uur een, een intercity voorbij. Hoe weet u elk half uur uh, uh, ja, hoe die samenstelling is van die trein en dat die anders is? En hoe gaat dat technisch in zijn werk dan? Nou technisch gaat het in zijn werk, kijk, wij, wij meten de klanten door middel van infraroodsensoren. Dus wij weten hoe zij zich verspreiden door de trein. En de informatie over hoe de trein eruit ziet, wat de treinsamenstelling is... dat zit in onze eigen computersystemen. Dus we bij... combineren die, die ja. informatie. Dus bij de, bij de deuren van de trein, daar zitten uh, sensoren... en die tellen van, hey, die stapt uit en er komen er weer zoveel binnen. Precies, dat is precies zoals het gaat. Waarom doet, uh, doet NS eigenlijk deze proef? Steeds zijn we op zoek hoe wij het serviceniveau... Uh, richting onze klanten nog kunnen verbeteren. Uh, en er is natuurlijk al veel langer vraag... maar kunnen we wat meer informatie krijgen over onze reis... En op deze manier kunnen wij, nou, zoals we net al in het begin van het gesprek zeiden... kunnen we informatie geven over drukte in de trein... maar ook hoe ziet die trein eruit qua samenstelling... waar zit de eerste klas en de stiltecoupé. Uh, en wij denken daarmee gewoon uh, ja, de klant nog beter te kunnen begeleiden tijdens zijn reis. Dat is Helder. Wim Fabries, directeur vervoer bij NS Reizigers. Dank u wel. Een vorig jaar gevonden skelet in de Britse stad Leicester... Er blijkt van koning Richard III de te zijn. Archeologen en DNA-onderzoekers trekken die conclusie... na maanden van onderzoek naar de botten en de schedel. Correspondent Arjen van der Horst nu aan de lijn. Arjen, ja, eerst maar eens die uh, Richard III. De wie was dat ook alweer? Een paard, een paard. Mijn koninkrijk voor een oh, paard. Oh ja, nou, zo, zo herinneren we Richard III de vooral. Slotregel van het beroemde toneelstuk van Shakespeare... Die Richard als een vrede, gebochelde vorst omschrijft. Ja, en zijn dood markeerde een belangrijke overgang in de Britse geschiedenis. Want op dat moment was Engeland verwikkeld in de War of the Roses. Hè, een strijd tussen het huis van York en het huis van Lancashire. En 1485 was de beslissende slag geleverd bij Bosworth Field in het graafschap Leicester. En daar kwam Richard III om het leven. Ja. En hij was dan ook de laatste Engelse koning die op het slagveld overleefde. Hij was dood en zijn rivaal Hendrik werd koning. En daarmee was een nieuwe dynastie geboren, de Tudor dynastie En toen was hij dood en begraven. en Toen is hij vervolgens uh, nooit meer teruggevonden, maar uiteindelijk dus wel. Hij was zoek. Uh, en dit is ook een hele lange gerichte zoektocht geweest om hem te vinden. Uh, van historische documenten wisten we dat hij begraven was in een kerk... in een abdij in Leicester. Niemand wist eigenlijk meer sindsdien waar dat gebouw lag, dat is... Verloren gegaan die kennis. Maar afgelopen zomer ja, vonden ze resten van die kerk onder een parkeerplaats En meteen vonden ze toen ook al een skelet. Dit skelet had meerdere wonden aan de schedel. Toegebracht met zwaarden en dolken. En heel belangrijk, ze zagen ook dat hij een scheve ruggengraat had. Nou Van Shakespeare die beschreef hem ook als de geboggelde koning. Dus dat waren al hele ja. sterke aanwijzingen dat hij het was. Vandaag hoorden we de uitslagen van DNA-testen... Want ze hadden DNA vergeleken met nog twee levende nazaten. Ja, en dat was een perfecte match. Dus ze zeggen ook zonder enige twijfel. Dit skelet is van Richard III. Derde. En krijgt hij nu, nu dit allemaal bekend is. En, en definitief vaststaat dan ook een koninklijke herbegrafenis Arjen? Ja, er was even over gesproken dat hij in Westminster Abbey begraven zou worden. Hè, waar de laatste, uh, de meeste monarchen van Engeland en het Verenigd Koninkrijk begraven liggen. Maar hij wordt nu begraven, zo is ook vandaag bekendgemaakt. Niet daar, maar in de kathedraal van Leicester. Oké. Okay. Ik dank wel voor de uitleg. Arjen van der Horst in Londen. Inmiddels is het 13 over 1, uh, nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Tot in de Champions League zijn voetballers omgekocht om wedstrijden te beïnvloeden. Ook vijf Nederlandse spelers worden genoemd, maar daar worden geen namen of rugnummers bij genoemd. Weet niet wie het zijn. NL Alert is getest om 12 uur vanmiddag. Het bericht op je telefoon in geval van een calamiteit. Maar zo blijkt, niet iedereen heeft een berichtje gekregen. Het was gelukkig ook nog maar een test. En een proef met een lege plekken-app van de Nederlandse spoorwegen die de komende maanden wordt gehouden. Die kost 2 miljoen euro. 14 over één. Inmiddels. Dit was het het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen het vervolg van lunch. Cubus bestaat 10 jaar en daarom hebben we een aantrekkelijke actie. U kunt 25% besparen op uw accountantskosten. Ga naar Cubus.nl.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de serie werklunches met oud-ministers... komt Tineke Neetlenbosch langs. Zij was minister van Verkeerde Waterstaat in het tweede kabinet kok... 1998 tot 2002. Voor de reportageserie In de Praktijk sluit verslaggever Maarten Bleumen zich aan bij de achtste groepers. Waar zou dat over gaan? En na half twee is er stand.nl. De stelling dan, Groningen moet structureel gecompenseerd worden... voor de gevolgen van de gaswinning. Bent u daarmee eens of oneens, sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. www.stand.nl is de website. En als u twittert eens of oneens doet, dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. En op de maandag hebben we altijd een werklus met een oud-minister. En vandaag is dat Tineke Netelenbos, minister van Verkeer en Waterstaat... in het Tweede Kabinet Kok. Mevrouw Netelenbos, goeiemiddag. Goeiemiddag. We zagen op uw wikipagina dat u eigenlijk Tine heet. Ja, dat klopt. Hoe is dat Tineke geworden? Uh, nou, dat is al vanaf het begin gebeurd. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat uh, mensen graag meisjesnamen verkleinen. Ah, dat is het. Dan voor ja, tien zeker tien vroeger, ja. ja. Uh, nou ja, goed, we kennen u ook als minister, Tineke Nederlandbos, dus dan houden we dat gewoon aan. Uh, na uw ja. ministerschap bent u nog een tijdje Kamerlid geweest... Uh, een paar keer waarnemend burgemeester en sinds 2008... voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Hoe bent u daar zo terechtgekomen? Ik ben, uh, toen ik burgemeester was in Ede, waarnemend burgemeester... toen hebben ze mij gevraagd, de Reders... om een taskforce arbeidsmarkt Zeevarenden voor te zitten... En die ging erover dat er te weinig Nederlandse jongeren kiezen voor een beroep in de zeescheepvaart. En zo ben ik er een beetje ingerold. Dus toen Ede stopte, toen zochten ze net een voorzitter. En toen vroegen ze, wil jij dat misschien doen? En ik vind het een hele, hele boeiende en spannende sector. Waarom? Nou, in eerste plaats heeft het te maken met de Nederlandse traditie. De Nederlandse vlag op de wereldzeeën, ja, dat doet toch altijd wel wat. En het zijn ook geweldige ondernemers. Uh, op het ogenblik gaat het natuurlijk niet goed in veel sectoren, ook niet in de zeescheepvaart. Maar als je ziet wat, wat ondernemers dan toch nog durven investeren en plannen durven maken... ja, dat past wel heel erg bij die sector. Ja, u zegt het gaat niet goed aan nu op dit moment in die business. Uh, ja, waar wel zou je bijna zeggen. Uh, op dit moment, het is nu crisis overal. Ja. Uh, wat is onze positie op dit moment? Nou, Nederland vertegenwoordigt ongeveer 2% van de wereldzeescheepvaart. dus dat is niet zoveel. Maar wij zijn wel marktleider in uh, sommige sectoren. Bijvoorbeeld uh, uh, de, de baggersector kent natuurlijk iedereen. Hè? Mm -hmm. Daar is Nederland heel erg goed in. Maar ook zware ladingsschepen. Doc Weiss haalde onlangs het nieuws. Uh, die hebben hele speciale schepen... om hele zware booreilanden te vervoeren en te plaatsen... Um, en bijvoorbeeld ook uh, riverschepen, dat zijn koelschepen. Cool daar is Nederland echt wereldleider. En in, in de niches, zoals we dat noemen, hè, dus de, de specialities... daar gaat het ook nog wel goed. Offshore gaat ook nog goed. Maar gewone vrachtschepen, hè, goederen worden vervoerd... dat gaat uh, heel erg slecht, zoals bijna overal in de transportsector. Ja. ja, zeker. En uh, dan komt er ook nog eens bij, dat, uh, en, en daar komt u ook nog wel geregeld mee in het nieuws natuurlijk. Uh, met de, de toestand daar bij de Hoorn van Afrika, met die piraterij. Ja. Um, hoe, hoe gaat het daar nu mee? Ik bedoel, bent u een beetje tevreden over hoe de, de regering daarmee omgaat? Nou, laat ik vooropstellen dat wij heel erg blij zijn... met de inzet van de marine. Zowel het rondvaren daar met vergatten... om de boel onder controle te houden... maar ook de bescherming op schepen met speciale militairen. VPD's heet dat in ons jargon. Daar zijn wij zeer tevreden over. Alleen het probleem is dat in sommige gevallen... dat de oplossing niet is. Nederland is heel erg actief in met name de wilde vaar, Dus Dat betekent dat je vaak niet weet naar welke haven je moet... Of je hebt bijvoorbeeld olie aan boord en tijdens de reis wordt dat al een paar keer uh, uh, verhandeld mm -hmm. en dan moet je ineens naar een haven waar die piraten ook actief zijn in de buurt. Ja, dan heb je plotsklaps heb je bescherming nodig en dat kan defensie niet leveren, want dat dat moet op een te grote snelheid en u kunt zich voorstellen dat als jij met militairen en wapens uh, een, naar een haven wil om aan boord van een schip te gaan, dat dat niet zomaar overal kan. Dus zeggen wij tegen de regering: sta ons nou ook toe, zoals vrijwel alle andere Europese landen... dat wij ook goedgekeurde private beveiligers aan boord mogen hebben. En dat mag in Nederland niet. En wij zijn zo langzamerhand het enige Europese land waarin dat niet mag. En dat plaatst ons op achterstand. Vroeger bij de VOC wel, hè? Uh, ja, nou er waren ook wel militairen aan boord en ook kanon, maar ja, dat waren wel andere tijden. Dus daar <laughs> willen we natuurlijk niet naar terug. <laughs> nou ja, wel, wel misschien wat betreft die bewapening. Hey, en, en, en dan is het zo dat u natuurlijk vaak in, in Den Haag komt uh, en, en, en moet lobbyen daarvoor. Maakt het dan nog wat uit dat u nu intussen de mensen in het kabinet toch redelijk kent? Want die zijn van uw eigen partij bijvoorbeeld? Nou, het, het valt sowieso op dat, uh, dat dat is ook een beetje je rol natuurlijk. Dat omdat je lang in Den Haag hebt rondgelopen en iedereen je nog wel kent. Uh, dat, dat het makkelijk is om ergens uh, entree te krijgen als je een secretaresse van iemand belt. Dan scheept hij mij niet af. Hè? Dat is een groot voordeel. En, uh, en dat vinden de reden natuurlijk ook prettig. Daar, daarom word je ook gevraagd voor dat soort functies. En uh, ja, het feit dat mijn partij nu weer uh, regeert... Uh, nou, wij hadden ook wel heel erg goed contact uh, met het CDA in het vorige kabinet hoor. Dus uh, daar hebben we niet over te klagen. Dus over het contact en over Hille zag het ook wel zitten, de toenmalige minister. Hille heeft heel veel betekend voor de piraterijbestrijding. Omdat uh, zijn voorganger, dat was van Middelkoop, daar, nou, die wilde niks. Uh, die, die had zoiets van: jullie zoeken het maar uit. Uh, en, en dat is onder Hille, is dat ontzettend veel verbeterd, ja. dus niks aan lof. En uh, onze hoop is nu ook gevestigd op mevrouw Janine Plasgaard... En de nieuwe minister, omdat om uh, nou ja, dat laatste stukje van die flexibiliteit... en ook de kosten trouwens, hè, want het kost 5000 euro per dag... om een, uh, een groep militairen aan boord te hebben. Ja, dat kan op een gewoon vrachtschip, komt dat niet uit. Had, had u zich bijvoorbeeld 20 jaar geleden kunnen voorstellen... dat u nog zou pleiten voor bewapening van schepen... Oh. Nou, toen ik minister was, was dat helemaal geen thema. Het is, uh, het is natuurlijk echt de laatste jaren gigantisch uit de hand gelopen. Dat leert overigens wel uh, dat je er snel bij moet zijn. We zien nu bijvoorbeeld in Nigeria dat zeeroof... dat is een ander uh, businessmodel, om het maar zo te noemen... van, uh, van het beroven van zeeschepen. Uh, dat, dat groeit daar ook enorm. En de, de les van Somalië is eigenlijk... Uh, uh, druk dat gouden kop in, want het wordt georganiseerde misdaad. Want die krabbelaars die op die uh, skif zitten... op die schepen die uh, de koopverdijschepen aanvallen... dat zijn natuurlijk de, de arme sloebers uh, uit die landen. Ja. Maar de grote jongens die zitten in Londen en Dubai weten wij. Ja, ja. Ik vroeg mij af, gaat u zelf wel eens mee bijvoorbeeld, met zo'n uh, zo zo vaart of niet? Ik, ik, nee, dat, dat, dat doe ik niet veel, uh, want daar heb ik geen tijd voor. Maar wat ik wel doe, veel schepen bezoeken. Uh, ook altijd aanwezig zijn bij het doop van een nieuw schip. En dan kijken wat voor nieuwe snufjes er uh, weer aan boord zijn. Dus ik kom wel veel op schepen. En ja, schepen zijn fantastisch interessant. Allemaal high-tech tegenwoordig. Uh, ja, heel ja. mooi. En nu hebt u ongeveer uw leven, hele leven hebt u in overheidsfuncties uh, hebt u bekleed. En, en nu dus heel dicht bij dat bedrijfsleven. Wat, wat is eigenlijk leuker? Nou, in de eerste plaats valt op dat het zoveel niet verschilt. Dus, dus zeg maar de manier waarop Nederland overlegt... het poldermodel, het proberen consensus te krijgen... dat, dat is toch vrij opvallend overal wel hetzelfde. Maar wat in het bedrijfsleven anders is dan in de politiek... is dat er uiteindelijk wel eens een keer een knoop kan worden doorgehakt. En wat je in de politiek natuurlijk wel ziet... is dat sommige dingen ontzettend lang duren mij viel bijvoorbeeld weer op dat minister Dijsselbloem dit weekend moest zeggen... ja, er ligt nu een wet in de Eerste Kamer die ja. ik eigenlijk heel hard nodig heb. Dan denk je, ja jongens. dat clawback, hè? De wereld dat is, dat gaat, ja, de wereld gaat toch wel door. Ja, ja, dat is zo, ja. Maar goed, u weet hoe, hoe, hoe dat werkt natuurlijk van uw tijd Ja, maar soms is het wel eens jammer. Ja, ja ik snap het. Zij, u bent ook nog uh, digital champion van Nederland. Wat, wat houdt ja. dat precies in? Ja, dat klinkt heel erg pretentieus. Maar uh, dat heeft ermee te maken dat ik ook al een jaar of vier... Een, uh, een organisatievoorzit die heet Digivaardig Digiveilig. Dat is door economische zaken uh, uh, en ook door het bedrijfsleven... samen gefinancierd uh, uh, platform. Waarbij we programma's maken voor de digitalisering... van de Nederlandse samenleving en ook die veiligheidskant. Hoogst actueel vandaag ook weer. Hè, om daar uh, aandacht uh, voor te vragen en programma's voor te ontwikkelen. En Nelly Kroes heeft in ieder land uh, iemand uh, die ook... Uh, verantwoordelijk is voor uh, het contact met haar programma in Europa... en het ervoor te zorgen dat, dat we Europees breed... toch dezelfde ontwikkelingen gaan doormaken. En dat heeft zij dan Digital Champion genoemd. En daar ben ik door het vorige kabinet gevraagd om dat te zijn. Ja. En u hebt in die hoedanigheid gezegd dat Nederland de wet moet wijzigen... als het gaat om het recht om via papier met de overheid te communiceren. Hoe wilt u dat aanpakken? Nou, wat wij zien is dat, uh, dat in toenemende mate... Uh, uh, programma's van de overheid, bijvoorbeeld de belastingdienst... als het gaat om het bedrijfsleven, straks ook de Kamer van Koophandel... dat dat uitsluitend nog digitaal kan. En dat geeft enorm veel besparingen. En nou is het, het voorbeeldland is Denemarken. Denemarken heeft besloten dat alle overheidsdienstverlening en communicatie... in principe uitsluitend nog digitaal gebeurt. Natuurlijk, Met alle, uh, alle randvoorwaarden van veiligheid en privacy en dingen die maken dat de burger het vertrouwt. Maar dat, bes, dat, beland, dat land bespaart enorm veel geld. En nou zijn we naastig op zoek naar, uh, naar, naar besparing... en ook naar geld bijvoorbeeld voor de zorg. En in Nederland hebben we toch vaak duale systemen. Dus enerzijds en papier en mm -hmm. digitaal. En uh, je zou toch op een gegeven moment de, de knop moeten omzetten... en alles uh, digitaal doen. En mensen die dat dan niet kunnen, want die zijn er natuurlijk wel... daar zou je dan een hulpprogramma voor moeten bedenken, maar dat bespaart de overheid. Wij schatten in voor Nederland alleen al uh, ongeveer anderhalf tot 2 miljard per jaar. Nou, dat is toch mooi meegenomen. Kun je een bank van kopen tegenwoordig? <laughs> Uh, ja, ja, ja ik bedoel dat is toch wel mooi in de knip als dat. Maar dat, dat en dat is, is structureel geld, hè, dus dat komt ieder jaar terug. Ja. En, en ja, kijk, heel veel mensen die, die hebben weerstand tegen de digitalisering. Maar als je een afweging moet maken, ga ik mijn geld aan de zorg besteden... of aan, aan een hoop papier in plaats van uh, digitale communicatie... ja, dan zou ik het eigenlijk wel weten. Ja. Um, als u dan weer hoort he, over zo'n Vira bijvoorbeeld, he, die, uh, ja, die vooral niet rijdt... Uh, denkt u dan ook van, nou, ik ben blij dat ik dat niet meer... allemaal hoeft te maken als minister? Nou ja, ik las uh, zaterdag in de Volkshand... dat, dat, dat zij uh, schreven dat de vira uh, besteld is uh, in mijn periode. Oh, maar dat is helemaal niet waar. Er de, de, de stond bij 2004. Maar ik, ik ben maar vier jaar minister geweest. 2002. Dus dat halverwege 2002... Uh, dus ik wil wel van dingen de schuld krijgen, maar niet waar ik niet over ging. Uh, maar ja, het, het spoor geeft altijd een hoop uh, rumoer. Want enerzijds is het natuurlijk een heel complex systeem... waar de politiek uh, toch reusafhankelijk afhankelijk is van het bedrijf zelf. En anderzijds uh, wordt de politiek daar wel altijd op aangesproken. Ja. U hebt te maken gehad met de Betuwelijn... Ja, uh, en die functioneert overigens nu uh, beter dan velen willen toegeven. <laughs> ja, ja, en, en sowieso, de chaos op het spoor. Ja, het bekend is misschien nog wel de tolpoort. Hè, de, de, de tolheffing die uiteindelijk mislukte, daar levert u ook een bijnaam op? Nou, mislukt. We hebben dat uiteindelijk niet doorgevoerd. Uh, dus uh, er was zoveel weerstand tegen onder Precies. de bevolking. Ja, dan, dan moet je ook uh, denken, nou ja, Nederland wil dat niet, dus dan gaan we dat niet ja. doen. Waarom is die positie van uh, minister van Verkeerde Waterstaat, zo heet het in uw tijd nog, tegenwoordig heet het iets anders, maar ja? goed, de inhoud blijft hetzelfde eigenlijk. Waarom is dat zo'n moeilijke positie? Nou, in de eerste plaats is het natuurlijk heel erg zichtbaar. Hè? Iedere dag zitten we of in de auto of we zitten in de trein of we zitten op de fiets. En dus we hebben er allemaal mee te maken. En het is op zichzelf, zijn het ook onderwerpen die niet al te ingewikkeld zijn. Hè? Zo gauw het over de zorg gaat of over het onderwijs of, of universiteiten, uh, uh, milieu, dan, dan wordt het ineens een stuk ingewikkelder. En moet je er ook nou, meer voor studeren om, het maar zo te zeggen, om er veel over te vinden. Dus... Hier heeft iedereen verstand van. Ja, ik, ik zei altijd in die tijd, we hebben 16 miljoen experts. En zo is het. Ja, bijna zoals de bondscoach van het Nederlands Elftal. Die kijkt ja, het, ook ja dat, precies hetzelfde. Ja. Ja. En, en het valt me wel op trouwens, dat u, eh, los even van nu, omdat ik het nu net naar vroeg naar die Vira, maar u verschijnt niet voortdurend in de media om dan uw mening te geven over dit soort, uh, of over dit soort zaken, valt me op. Nee, ik heb een ontzettende hekel aan oud-bewindslieden... die dan komen vertellen wat door de huidige bewindslieden moet worden gevonden. Dat, dat vind ik geen positie. Je hebt, je hebt zelf een, een periode gekregen en dat is het dan wel. Dus je kan hooguit verlicht achter de schermen uh, vertellen... hoe jij er tegenaan kijkt als dat wordt gevraagd. Maar om nou in die media zo te figureren... Het stoort mij vaak. Ja, goed. Nou, fijn dat u toch even met ons wilde praten nu. Uh, maar uh, dat ging over gewoon algemene zaken en ook over de zaken waar u nu uh, druk mee bent. Ja. Uh, veel succes daarbij en hartelijk dank voor het gesprek. Tineke je Dankjewel. In de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek, Maarten Bleumers is bij uh, de groep achters. Uh, dat is hij in Almere, Maarten. En dat heeft alles te maken met. Dagen ...zullen deze leerlingen en nog 165.000 andere peentjes zweten boven de vragen van de CITO-toets. CITO en ze moeten stil zijn van de juf. Maar jullie, jullie mogen nu allemaal even één dingetje roepen. Zijn jullie allemaal zenuwachtig voor de komende dagen? Ja! <laughs> nou, dat is wel duidelijk. Ik ga de komende dagen ook uh, langs bij Daria. Die zit hier ook in de klas. Daria, kon jij vanmorgen een beetje rustig opstaan? Uh, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zenuwachtig. Maar oh, je bent de enige hier die niet zenuwachtig is? Nee. Nou, dat is ja, dus, ja. dus dat is rustig? Ja. Nou, zij gaat er de komende dagen ook die toets maken. En dan, ja, dan uh, komt de discussie natuurlijk altijd direct naar voren. Hè. Moet de CITO-toets de verplichte eindtoets worden? Hoeveel waarde hechten we eraan? Want velen zien het toch zo dat uh, dit cijfer bepaalt hoe slim je bent... en wat je naar de basisschool gaat doen. Even, juf Anneke... De, die, die druk over de toekomst en, en wat de CITO-toets precies is, ziet u dat bij ouders en kinderen op dit moment? Uh, ja, de kinderen die zijn, uh, zijn wel wat nerveus, omdat voor het voortzettend onderwijsscholen ja. ook wel hoge eisen stellen. Komt u een beetje orde houden vandaag? Ja, nou, je hoort het oh. al, het is wel een beetje, ze zijn wel erg ja, ja. ja, De discussie rond de CITO-toets, daar gaan we het uitgebreid over hebben, want het is wel bekend dat er alternatieven zijn, maar Jurgen, kun jij zo'n alternatief noemen? Uh, nee, ik dacht van ik ga deze week gewoon luisteren en dan hoor ik vast dat alternatief ook wel voorbij komen. Ja, nou, dat, dat heb je goed bedacht. Ik ga langs bij uiteraard deze school die de CITO-toets doet, maar ook scholen die een alternatief aanbieden. Kortom, de vele facetten rond die eindtoets, die komen deze week voorbij. En natuurlijk ook, Daria, Daria, ga je vanmiddag nog iets speciaals doen om je voor te bereiden? Oh. <laughs> Naria nou, gaat kleding kopen en vanaf morgen begint die cita Maarten Bleumers is dat. Hij zal de hele week dus de vinger aan de pols houden bij groep 8 van basisschool De Olijfboom in Almere. Zometeen is het stand.nl. De provincie Groningen moet structureel gecompenseerd worden voor de gevolgen van de gaswinning. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. En dan gaan we daar zo mee beginnen. Na het nieuws met Jan van de Put Radio 1. Het NOS-journaal. In het profvoetbal is wereldwijd op grote schaal sprake van omkoping. Volgens opsporingsorganisatie Europol zijn er aanwijzingen... dat daarbij 425 officials en spelers uit 15 landen zijn betrokken. Er wordt gesproken over vijf Nederlanders. Met die matchfixing in het profvoetbal zou 16 miljoen euro zijn gemoeid. Het Israëlische leger heeft op de westelijke Jordaanhoever 25 Palestijnen gearresteerd. Bijna allemaal leden van Hamas. Israël heeft geen reden gegeven voor de actie die vanochtend vroeg plaatsvond. Vanaf vandaag kunnen klanten van KPN in Amsterdam en omgeving snel mobiel internetten via het nieuwe 4G-netwerk. Dat netwerk wordt de komende tijd in de rest van Nederland geïntroduceerd. En KPN is de eerste provider die in Nederland met 4G begint. En een vorig jaar gevonden skelet in de Britse stad Leicester... is van koning Richard III. Archeologen en DNA-onderzoekers van de Universiteit van Leicester... trekken die conclusie na maanden onderzoek. De stoffelijke resten van Richard III lagen onder een parkeerplaats. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, goedemiddag, uh, dit is Stam.nl en we luisteren naar uh, een meneer die gaat dit zeggen. Als u beseft dat het bij een veel kleiner bedrag aan aardgas... wat men wilde gebruiken uit de Waddenzee om 800 miljoen ging in de fonds... dan hebt u door dat we hier over minstens een miljard spreken. Wij voelen ons vanwege allerlei landsbelangen verplicht... toch op een bepaalde manier door te gaan met aardgaswinning. Ja, daar moet er ook tegenover staan. Absoluut de compensatie naar de bevolking toe. Minimaal 1 miljard dus, dat vraagt de Groningse commissaris... van de koningin Max van den Berg, want zijn stem hoort u. En dat is nodig om alle schade te vergoeden... en om preventieve maatregelen te nemen. En ik praat over die problemen door. Problemen door de aardgaswinning in het Noorden... met Peter Reewinkel, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen... en hij is burgemeester van de stad Groningen. Dag meneer Reewinkel, goeiemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, hier komen ze. Vragen om 1 miljard euro in deze crisistijd is, is gepast... Ik zou het niet hebben gedaan. Nu? Zo concreet een bedrag noemen. Oké, okay, nee dus. Als we zo doorgaan met gaswinnen, vallen er nog doden? Dat zou kunnen gebeuren. Ik moet daar helaas ja op zeggen dat dat kan gebeuren. Daar moeten we rekening mee houden. Ik heb ook al een schuur in mijn huis. Ja. Maar ook door de gaswinning? Ja, nou, <lacht> <dat> ga, <lacht> daar ga ik wel van uit. Okay. Ik zit in ieder geval in de procedure die daarvoor is. Oké, okay, dus zelfs in de stad Groningen is dat het geval? Dat is ook in de stad Groningen. Ja. En, en, en niet alleen ik. Maar we hebben vorig jaar in de zomer, 16 augustus... een echt een stevige beving gehad bij Huizingen. Uh, en die heeft, uh, veel mensen ook, uh, hebben veel mensen gewoon ook geconstateerd op het moment dat het gebeurde. Dus ze hoorden hem, ze voelden hem in de stad Groningen. Ja, oké. Okay. Uh, we gaan zo meteen doorpraten aan de hand van de stelling. En ik roep onze luisteraars natuurlijk op om daarop te reageren. Met eens of oneens. Die stelling luidt als volgt. De provincie Groningen moet structureel gecompenseerd worden... voor de gevolgen van de gaswinning. U kunt sms naar 7070, dat kost 50 cent. 0800 1101, gratis telefoonnummer. De website staat open, www.standpunt.nl En als u twittert, eens of eens doet het dan met hekje standpunt. Wat zegt u eigenlijk tegen die stelling, meneer Reewinkel, eens of eens? Ja, ik ben het met die stelling wel eens... dat de provincie Groningen gecompenseerd moet worden. Structureel? Maar, maar structureel, zeker structureel. Omdat er ook structureel sprake lijkt te zijn... van een veel grotere kans op aardschokken. Veel groter dan we altijd hebben gedacht. Nou moet... Dat heeft minister Kamp ook besloten, uh, in beeld gebracht worden uh, of we uh, gewijzigd gaan winnen, zoals het dan heet. Er komt een gewijzigd winningsplan. Dus er wordt gekeken of de aardgasproductie moet worden teruggebracht of dat er op andere manier gewonnen uh, kan gaan worden. Maar ik ga er maar even van uit uh, dat uh, in onze regio aardgas ook in de toekomst uit de grond zal worden gehaald. En dan moeten we dus met uh, aardschokken en alle gevolgen daarvan, rekening houden. Ja, Was u tevreden? Want de kamp was uh, van de week was hij uh, daar in Groningen natuurlijk, heeft ook gesproken met bewoners. Uh, u hebt ons ook met hem gesproken, want u was een beetje bozig op hem. Hè? Nou, ik, ik vond het jammer. Kijk, er is al in september dus gebleken, uh, in eerste instantie van die veel grotere risico's. Ik had dat als voorzitter van de veiligheidsregio, dus verantwoordelijk voor de veiligheid in de hele provincie, uh, toch graag geweten. Want ja, op het moment dat je. Daar toch eerste gegevens uh, in hebt, uh, ja, moet je dat, denk ik, zeker delen met degene die voor de verantwoordelijkheid, voor de veiligheid verantwoordelijk zijn. Uh -huh. Ik was wel erg tevreden met het feit dat uh, de minister er uh, zo snel was, uh, ook al in het weekend was dat uh, de minister-president vorige week ook uitgebreid uh, zich in het onderwerp heeft verdiept. En ik was ook wel tevreden met de uiteindelijke toezeggingen van de kant van het kabinet. Uh, Kamp heeft gezegd, nou, ik zal nog eens kijken hoe die procedure precies is verlopen... maar wat veel belangrijker is, is dat hij heeft gezegd... ik, ik begrijp uw zorgen in het gebied, ook als het om de uh, veiligheid gaat. En uh, ik, ik zal zo snel mogelijk uh, nagaan hoe u... Uh, zo goed mogelijk betrokken kan zijn bij het waarborgen uh, voor, van de veiligheid. Hoe u daar ook uh, eventueel voor gecompenseerd kan worden. Of u eventueel expertregio als veiligheidsregio kunt worden. Wat is dat precies, dat laatste? Nou, dat betekent dat je de deskundigheid, de vereiste deskundigheid in huis hebt. En, en die zal echt uh, meer en groter moeten zijn, die deskundigheid dan, dan die er nu is. Uh, uh, ook als het gaat om metingen uh, moet je dan geëquipeerd zijn. Je moet goede voorlichting aan de inwoners uh, kunnen geven. Zo'n expertregio is er wel vaker uh, in Nederland. Uh, en op dit moment uh, kijkt men ook uh, hoe dat precies heeft gefunctioneerd. Dus ik vind dat we dat echt serieus... Uh, mm. Moeten overwegen om ook in Groningen, dus op dit terrein, zo'n expertregio uh, in te stellen. Want er zijn mensen op ons Forum bijvoorbeeld die vergelijken het met de watersnoodramp. Hè? Die zeggen: uh, We hebben toen eigenlijk te laat actie ondernomen, uh, wisten ook niet goed hoe we daarmee om moesten gaan, want het zou toch niet gebeuren. En toen gebeurde het wel. Um, kan je, kan je het daar inderdaad mee vergelijken, de gevolgen van die boringen op termijn? Nou ja, zulke vergelijkingen gaan denk ik altijd uiteindelijk mank. Maar ik begrijp wel heel goed dat, dat ze gemaakt worden. En uh, dat is natuurlijk toch soms ook het gevoel in dit gebied. En het gaat er nu om dat je daar ook uh, voldoende aansluiting bij vindt. Uh, en, en daarop zal ook voorlichting gericht moeten zijn. Dus begrijp dat mensen zeggen... Uh, nou, Tuurlijk, we weten dat er voor miljarden uh, per jaar ik neem uh, 11,5 miljard uh, euro in 2012, uh, uit de grond wordt gehaald. Dat dat ten goede komt van de Nederlandse economie. Maar begrijp ons ook uh, dat, dat wij ons zorgen maken over de veiligheid. Uh, zeker waar in het verleden uh, uh, ja, de, de risico's toch uh, zijn ontkend. Hmm. Want u vindt in Groningen niet dat, dat uh, helemaal gestopt moet worden met die gaswinning? Nou, dat... dat... Lijkt mij wel uh, heel uh, ver weg nog dat die beslissing genomen moet worden. Uh, nogmaals, er gaat nu gekeken worden uh, of we anders en minder moeten gaan winnen. doordat de risico's bekend zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk ook met een bepaalde economische opbrengst uh, te maken. Maar. De, de afweging uh, rond de veiligheid, dat is vooral mijn verantwoordelijkheid. Maar ook de afweging rondom de uh, leefbaarheid, daar beschouw ik anderen maar even als uh, meest verantwoordelijk voor. Ja, die moet ook kunnen worden gemaakt. Ja. Want is het eigenlijk duidelijk wat het aardgas dat dus in Groningen onder de grond zit, wat het de provincie oplevert? Ja, nou ja, het, ik, ik heb net genoemd wat het dus ons land uh, oplevert. Ja. Uh, dat is die uh, 11,5 miljard. Ja, wat wat uh, komt daarvan uh, in Groningen? Ik geloof dat 97% van de Nederlandse huishoudens uh, ook van, van het gas uh, afhankelijk is. Dus dat, dat geldt natuurlijk ook uh, voor Groningen. Alleen, uh, ja, het, het komt ook terecht in de rest van het land. En, en Groningen heeft toch vooral met uh. de uh, risico's uh, te maken. En dat zijn dus stevige uh, schokken. We moeten dus in de toekomst rekening houden... Met, met schokken tussen de vier en de vijf op de schaal van Richter. Uh. Uh, met ook... Uh, hè, een behoorlijke kans uh, daarop. Dat is ook uit de laatste uh, cijfers uh, gebleken. Ja, terwijl nou, we dus in de afgelopen tien jaar al zeven uh, bevingen hebben gehad. Ja, maar u bent het niet eens met de mensen in het noorden... want er is zelfs een politieke partij geloof ik opgericht... die zeggen van nou, er worden hier miljarden aan gas uit de grond gehaald... wij zien er niet veel van terug, dat moet maar eens anders... en desnoods gaan we op termijn afsplitsen. Dat is misschien wel een beetje rigoureus. Uh, maar dat vindt u niet. We, we halen gas uit de grond in Groningen... en in Rotterdam komen, uh, ja, komen schepen binnen in de haven ja daar, daar, daar hebben zij last van en wij verdienen het natuurlijk als het land ook aan. Zo kan je het ook zien. Zo, zo, zo zie ik het ook. Uh, uh, maar nogmaals, ik, ik ga er wel van uit dat met, met deze uh, economische opbrengst... voor het hele land, er ook vanuit het land... en, en zeker natuurlijk ook vanuit Politiek Den Haag... Uh, voldoende uh, zorg... Uh, wel met ons gedeeld wordt als het om de veiligheid en de mm. leefbaarheid van het gebied gaat. Even over het bedrag. Hè? Want de uh, NAM, de Nederlandse Aadhood, had het over 100 uh, miljoen hebben ze beschikbaar om uh, ja, huizen te repareren en dat soort dingen. Ja, dat is het eerste wat dus moet gebeuren, is dat je schade zoveel mogelijk uh, eerst al. Probeer uh, nou, probeert niet te laten tot stand te komen, hè, om maar zo te zeggen. Dus, dus door, door te kijken naar het productietempo, waar ik het nou net al over had... door te kijken naar, naar uh, drukverdeling, door, door te kijken... soms kan met gas of water geïnjecteerd worden... kun je uh, door middel van, van, de, van ingrijpen in de productie... soms ook gewoon voorkomen dat, dat aardschokken, Maar uh, uh, ik, ik hoorde ook iemand van Nam uitleggen dat, ook al zou je... Even bij wijze van spreken, morgen ermee stoppen... dat het nog niet zo is dat dan die aardbevingen gelijk ook uh, ophouden. Nee, nee, nee, en daarom moeten dus ook inderdaad... Uh, moeten gevolgen uh, worden ingedampt. Uh, nou, dat, dat kun je door middel van voorlichting doen. Je kunt proberen zo goed mogelijk te meten... zodat je het een beetje uh, weet wanneer het eraan zit te komen. Dat je er eventueel nog ook uh, maatregelen op kan uh, treffen. Maar het belangrijkste wat moet gebeuren... is dat voorzorgsmaatregelen inderdaad ten aanzien van gebouwen worden genomen. Dat ze meer aardbevingsgevoelig worden gemaakt. Ja, En daar moet allereerst inderdaad in worden geïnvesteerd. En de NAM heeft dus nu voor die, nou, wat dan wordt genoemd... preventieve versterking van gebouwen en woningen... een bedrag van 100 miljoen euro gereserveerd. Ja. En daarvan zegt Max van den Berg, de commissaris van de Koningin... ja, 100 miljoen, dat is veel te weinig. Ik wil 1 miljard euro van de NAM... U zei net bij de keuzes, het zal niet de eerste keer zijn... dat Stad en Omeland het niet met elkaar eens zijn. Um, nee, dat, dat zou ik niet direct zo hebben geroepen. Nou ja, Stad en Omeland zijn het vooral eens volgens mij over het feit... Dat, uh, he, dat, dat, uh, dat, dat, dat verder ook bijvoorbeeld voor de veiligheid... dat is dan mijn verantwoordelijkheid, laat ik me daar maar even toe En Het gaat even over die 1 miljard. Middelen moeten worden gereserveerd. Ja, ik... ik daar moest ik die vraag uiteindelijk toch zo beantwoorden. Omdat ik, ik kan hem nog niet beantwoorden hoeveel uiteindelijk nodig is. En Ik geloof dat de Kamer ook probeert om dat uh, deze week... ook al meer in beeld te gaan brengen. Maar ook dat zal nog maar beperkt kunnen. Want wij zijn het zelf bijvoorbeeld nu als veiligheidsregio ook aan het doen. Dat we aan het kijken zijn uh, hoe, uh, over hoeveel middelen uh, extra... we dan precies moeten uh, gaan uh, beschikken als het gaat om... Nou ja, die specialistische kennis die je dus in huis moet hebben voor risicobeheersing, incidentbestrijding. Je moet uh, extra trainingen, oefeningen gaan uh, houden. Uh, je moet die meetapparatuur uh, toch ook deels zelf in ha huis hebben. Uh, je moet de communicatie erop uh, gaan aanpassen. D dat brengen wij zelf nog in kaart. Dus het is niet, het, ik, ik kan het bedrag op dit moment mm. niet precies noemen, omdat ik weet waar, waar ik verantwoordelijk voor ben. Dat we het ook nog nu als de wieden weer gaan in beeld mm. aan het brengen zijn. We. Nou ja, ik, ik las een uitspraak van René Leegte, Kamerlid voor de VVD, opgegroeid trouwens in Groningen. Dus die weet ook wel een beetje waar hij ja. over praat. Die zegt, ja, Van de Berg, die, die probeert nu op deze manier de mensen een beetje bang te maken bij die aardbeving. En probeert op die manier gewoon geld binnen te halen voor andere leuke dingen die hij in Groningen wil gaan doen. Ja, nou, die uitspraak laat ik maar even voor uh, zijn rekening. Ik, ik zag ook, uh, dacht ik, kritiek vanuit uh, de Partij van de Arbeid. Ja. Dus de eigen partij van Van de Berg. Het, het lijkt me. Maar die die om, hadden liever, anders niet even hadden overleg misschien binnen nou de partij ja, ook. Dat, dat weet ik niet. Um, uh, deels is dat ook zijn verantwoordelijkheid. En uh, heb ik mijn specifieke verantwoordelijkheid ook voor de, voor de veiligheid. En uh, nou ja, ik hoop dat we met elkaar delen. Dus dat delen Van de Berg en ik in ieder geval. En, en hopelijk delen ook uh, de Haagse politici. Uh, dat met ons, dat als, als dit soort van uh, ja, toch uh, uh, zorgwekkende uh, cijfers nu uh, een week geleden bekend wordt, uh, dan moeten we dus inderdaad uh, daar de werkelijkheid op gaan uh, aanpassen. Dan moeten we onze werkelijkheid van ja, als het dan gebeurt, hoe ga je daarmee om, maar hoe kan je vooral ook uh, proberen te voorkomen dat het gebeurt? Uh, hoe kun je gebouwen meer aardbevingsgevoelig maken? Ja, dat moeten we nu zo precies mogelijk in kaart brengen. Ja. En daarvoor zullen we echt gecompenseerd moeten worden. Ik, ik ben ervan overtuigd dat men dat uiteindelijk... in de rest van Nederland en in Politiek Den Haag ook ja. zal vinden. Uh, hier, Paul Reus heeft ons getweet, getwitterd. Heet dat, hè? Ja. Peter Reewinkel heeft hij al contact gehad met het Afkamp de burgemeester van Bergen, Noord-Holland. Daar is ondergrondse gasopslag gestaakt. Dus misschien heeft zij nog wat ideeën over hoe u het kan aanpakken. Ik ken haar ook goed. Uh, ik, heb, ik heb nu deze week geen contact met haar gehad. Uh, maar uh, uh, wij, wij weten dat... dat uh, nou ja, de, de minister nu heeft gezegd... ik, ik ga kijken uh, naar een nieuw uh, plan uh, als het gaat om de aardgaswinning. Dus hij gaat aanpassingen uh, doen... Uh, en wij weten dat je, uh, nou ja, ik noemde het net al, dat je met, met het uh, spreiden van druk... dat je met het injecteren van gas of water... maar ik denk uiteindelijk ook met het verlagen van productietempo... in ieder geval risico's kleiner kunt maken. We gaan luisteren naar uh, wat onze uh, luisteraars vinden, meneer Reewinkel. U blijft meeluisteren, burgemeester van Groningen... voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. De provincie Groningen moet structureel gecompenseerd worden... voor de gevolgen van de gaswinning. Ruim duizend mensen gestemd, 80% is het eens met die stelling, 20% oneens. Kappeltje, uh, dat is een ander programma, Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag, u spreekt ja. mevrouw Huiszoon. In overschild gemeente Slochteren. Ah. Ik ben het volledig eens met de stelling. Uh, ik kan vertellen, die zaterdag hebben we hier de aardbeving gevoeld. Het was zaterdag 19e. En we wonen in een nieuw huis, we wonen er nog geen jaar... En dinsdags ben ik eens even goed gaan kijken door het huis. En boven zag ik dat waarschijnlijk onze hele kap is uh, bewogen. Ja. En alle naden en kieren, uh, er zijn allemaal naden en kieren. Ja. Dus uh, uh, er zal veel geld nodig wezen om die schade te herstellen. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Ton Sebi, Goedemiddag. Zeg maar. Uh, er wordt vergeten dat in de, ja, bij de invoering van het aardgas tot het jaar 2000 de drie noordelijke provincies drie kwart tot een halve guldencent korting hebben gekregen op het aardgas. En dus al voor een deel gecompenseerd zijn. Waar, oh. zijn die, waar is die korting aan besteed? Korting aardgas noorden schrijf ik op. En uh, Reenwinkel moet dan uh, maar straks even uitleggen hoe dat precies ja. zit. Want daar hadden, ja. ze dan, daar hadden ze die preventieve maatregelen ook van kunnen nemen, zegt u. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Kuipers. Dominique Kuipers. Goedemiddag. Nou, ik ben het helemaal eens met de stelling. Ik woon zelf uh, toevallig net op, op een gebied waar in gas gewonnen wordt en zout. Dus uh, ik heb een al een aantal keren iemand bij het huis gehad, maar uh, die wijst met de vinger naar die. En op het eind van het liedje, dan, uh, dan, dan krijg je niks, want. Uh, dat soort specialisten heeft de NAM denk ik wel in dienst. Ik vraag mij af waarom of er vanaf het begin dat de gas gewonnen is niet 1% naar de, naar de provincie Groningen is gegaan. Maar meneer Reewinkel geeft daar geen eerlijk antwoord op. U, u hebt die vraag gesteld, zelfs twee keer hoorde ik. En, en hij geeft daar gewoon geen antwoord op. En waarom, hij... waarom denkt u dat dat is? Nou, om, om, om, hij zegt, ja, maar heel het land profiteert ervan, want het gaat naar alle huizen. Ja. Ik, ik, het gas het, het, het, geld komt allemaal in Den Haag in het laadje. En als je nou eens 1% vanaf het begin van de gaswinning, 1%. Uh, in een potje gestapt voor schade. En, want ze weten dondersgoed... vanaf het begin wat het gevolg is. Mm. En nu, zelfs nu gaan ze boren in de Waddenzee. Ik denk als, als we hier niet mee stoppen... dat de ramp niet is te overzien. U denkt zelfs aan een vloedgolf of zo? Dat soort dingen? Nou, ze hebben het nu over... Uh, ik, ik, heb het, uh, ik volg het nu natuurlijk al een aantal dagen. Uh, zij denken straks dat de bodem zo ver daalt... Uh, dat, dat er geen laag waterstand meer komt in de Waddenzee. Mm. Ja. En, en dat zou heel ernstig zijn. Ja. Kijk... Uh, uh, het moet zeker moet het geminderd worden, maar het gaat toch niet gebeuren want er, want er, wordt veel te veel, uh, er komt veel te veel geld in het laadje ja, ja. en dan denk ik van uh, doe het dan wat minder aan, hou het gas in eigen land, importeer geen goedkoop gas uit Rusland of uit Noorwegen maar hou het, hou het in, in, in eigen huis ja. en profiteer okay. daarvan Dank u wel, Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Stoffen de Vries in Groningen Ik ben het helemaal niet eens met de stelling ze mogen een miljard of Misschien nog wel meer mogen ze daar gerust houden. Wij als bevolking in Groningen willen een voordeel. Wij willen als windgebied willen wij de helft van onze inkomstenbelasting betalen. Terwijl we de maximale aftrek uh, blijven houden. Dan profiteert de hele bevolking. Mee. Maar die meneer die dit in de auto belde die zei: dat er is al een soort regeling dat het Noordal minder betaalt voor het gas. Ik wist dat ook niet, maar uh, blijkbaar is dat zo. Nou, dat heeft met transportkosten de mensen die in Amsterdam wonen, die betalen meer, omdat die uh, hun gas door een langere lijn ja, ja, okay. krijgen. En dat, uh, dat is uh, met water en uh, al die andere dingen is dat ook zo. Maar ik vind gewoon dat iemand die in het gebied woont waar de meeste kans op een aardbeving is, die, dan zijn we allemaal gelijk in de provincie, alleen stort daar een huis in of is hij dusdanig beschadigd. Dat die totaal los is. Dan moet de staat of de NAM moet dat overnemen. Die mensen moeten helemaal gecompenseerd worden. En die moeten ergens anders een nieuw huis weer hmm. kunnen krijgen. Ja. Maar wij moeten in het noorden moeten wij de helft van onze inkomstenbelasting ja. betalen. Dat is eerlijk. Maar wat zeggen ze dan tegen de mensen bijvoorbeeld die uh, onder Schiphol wonen en, uh, en, en die vliegtuigen voortdurend over hebben, uh, hebben. die hebben daar ook last van natuurlijk. Ja, Schiphol lag in uh, 1932 of misschien nog al eerder lag dat daar al. Er zijn allerlei uh, buurten omheen gebouwd. Uh, Groningen daar is in 1959 met een toevalstreffer is daar gas ontdekt. Dat is heel goed. Daar profiteren wij allemaal van mee. Ik vind ook niet dat ze de productie moeten uh, verlagen. Dat ja. moeten ze verhogen, want er moet heel veel geld mee verdiend worden. Maar wij moeten ja. als bevolking gecompenseerd ja. Ja. worden Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag met uh, Jacob Grit. Nou, die, die voorganger moet moeten maar eens uitleggen hoe hij die, die, die schade dan uh, uiteindelijk wil vergoeden. Want die, die schade die gaat ontstaan. Er is uh, door een uh, koloniste, Miloud Benjantje, ik weet zijn naam niet, maar in de, in de metro uh, een heel scherp artikel, satirisch artikel geschreven over van, nou ja, de overheid die vindt de Noordelingen maar, uh, maar lastig. En ze hebben pech gehad en dan hadden ze maar in de Randstad moeten komen wonen. En de ja, show was gewoon on en economische belangen. Nou, zo moet het natuurlijk uh, uh, niet, niet uh, gaan. En het, het probleem is ook dat we sinds 1920... En je zal denken, wat heeft even mee te maken? Nou, dat heeft met energiebehoefte te, te maken. De uh, eindeloze behoefte-energie sinds 1920 is de wereldbevolking verviervoudigd. En ja, we kunnen niet iedereen van energie voorzien, maar aan het tegengaan van overvolk. Een stropdagsdragend uh, establishment uh, uh, drijft er als een, een, een kap om de hete brei uh, uh. heen. Ja. Dus uh, dat, is, dat is zeer uh, ja. treurig. Kortom, uh, u, u bent het wel eens met de stelling, dat is duidelijk. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, met, met, met mevrouw Scholten. Ik ben het echt roerend eens met de stelling. En waarom? Um, kijk, Groningen heeft, uh, heeft best wel veel schade van de gaswinning. En uh, bijna alle winsten. die uh, worden opgemaakt in Holland. Holland is gewoon schat helemaal te rijk geworden. van uh, wat dus in de, uit de Groningse bodem komt. Ja. En dan vind ik vind het gewoon niet meer normaal. dan dat alle schade. door de NAM veroorzaakt. dus ook uh, vergoed wordt. Ja, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Oh, daar ben ik. Ja, Met mevrouw. Goedemiddag. Ben ik er al? Ja, zeg maar. Oké, okay. nou ik zeg uh, het welzijn van de mens, dat is ondergeschikt geworden aan geld. Het is allemaal economie, economie, economie. En de graaiers, die wonen op veilige afstand. En uh, ze creëren eerst problemen om het daarna op te lossen. Maar uh, ik, ik zeg, de gerechtigheid is zoek in deze tijd. En de mensen die het beleid bepalen, die wonen op veilige afstand. Mm, ja, en die ja. hebben makkelijk praten. Okay. Allemaal leugens, geen heiligheid, leugens, draaierijen. Maar uh, ze krijgen hun deel nog hoor. Oh. Dat zijn ze wel vergeten, maar ik weet het zeker. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Dag mevrouw, zeg maar. Ja? Ben ik aan de beurt? U bent helemaal aan de beurt. Ja, ja. Nou, ik spreek met mevrouw Goud in Schoor in Zeeland. Wij wonen bij de Vlaken Tunnel. En daar hebben we dat ook zo gehad. Dat nu is het 38 jaar geleden. En uh, nog hebben we de, soms scheuren. De deur kan soms haast niet open. Ik kan goed begrijpen dat die mensen willen dat het vergoed gaat worden. Maar daar sta ik volkomen achter. Want het is uh, net zoals ik zeg, 38 jaar later... Ja. Of vind je de problemen er nog van. Ja. En dan is het wel, uh, dat is voor onze economie, dat kan ik ook begrijpen. Want ik wil ook gas hebben en niet in de kou zitten. Maar dan moet er wel wat voor die mensen tegenover staan. Dank u wel voor het bellen, mevrouw. Ja hoor. Dag. Ja. We gaan snel terug naar Peter Rewinkel, burgemeester van Groningen... voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. Wat vindt u van de reacties? Nou, Het valt me op dat de meeste mensen het eens zijn met de stelling. Hè, dat ze zeggen, de schade moet inderdaad vergoed worden. Uh, en ik denk, ik had er eigenlijk ook niet zo aan getwijfeld. Want kijk, als er nu extra schade is, de, de wet... Uh, niet rekening gehouden met aardbevingen... die, die sterker konden zijn dan 3,9 in het huidige winningsplan. Dus als nu blijkt dat tussen de vier en vijf... ja, dan is het toch ook redelijk, ja. uh, lijkt mij. En vinden we denk ik niet alleen in dit gebied, maar ook daarbuiten... Uh, dat dan ja. uh, die extra schade uh, vergoed moet worden. Ba wat vind je van het idee... er zijn twee bellers die hebben daar even op, uh, op gehint... van uh, geef nou uh, een bepaalde korting. Er is trouwens een die zegt... Uh, de Noordelingen krijgen ook korting... maar dat is dus blijkbaar voor de transportkosten. Uh, maar iemand zei van... Uh, verreken het gewoon met je belasting... Uh, uh, je, je belastingaangifte en dan uh, kan dat dus voor het noorden, kan daar rekening mee worden gehouden? Ja, op welke manier je dat precies gaat doen, nogmaals. Het gaat er denk ik nu vooral om dat we goed in kaart proberen te brengen. Uh, wat de uh, gevolgen precies zijn van deze nieuwste gegevens. Dat zijn wij nog aan het doen. Uh, uh, daar uh, moeten we denk ik meer nu werken aan het berekenen uh, van de uh, precieze schade. Uh, dan aan het zeggen hoe dat dan precies gecompenseerd gaat worden. U weet niet voor worden. wat die ene meneer zei... 1% van de opbrengsten die de NAM daar, daar naar boven haalt... dat dat automatisch... Nee, want dat, dan, dan zou ik me dus wel nu al op uh, vaste bedragen ja. gaan vastleggen. Dat, dat moet nog net niet, want dat is te vroeg. Uh, maar dat het snel zal moeten gebeuren, gekeken wordt... hoe we ons uh, voorbereiden op deze uh, nieuwe situatie. Ja, dat uh, is duidelijk. Ja. Nou, op basis van de, de gegevens in onze mini-enquête... die is alleen maar onder de luisteraars natuurlijk van Radio 1... Uh, draagt men Groningen een warm hart toe. 80% is het eens met de stelling, 20% oneens, ruim 1100 mensen gestemd. Dus nou, dat geeft de burger in het noorden dan weer moed, lijkt mij. Ja, als het om veiligheid gaat, hoor je er ook samen voor te staan. Dank dat u meedeed in stand.nl Peter Reewinkel, burgemeester van Groningen, voorzitter van de Veiligheidsregio daar. We gaan snel naar Thijs voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Goedemiddag. We hebben Henk en Victoria de Heus te gast. Dat is een mooi verhaal. Henk was een zakenman, zat in veevoeders, was 50, had tijd en geld over en dacht: wat zal ik nou eens gaan doen? Hij had ook een nieuw huis met een witte muur. Ja, en wat doe je met een witte muur? De daar hang je een schilderij op. Ja. Vanaf dat moment is hij kunst gaan verzamelen samen met zijn vrouw. Elke zaterdagmiddag gingen ze erop uit. En inmiddels hebben ze een enorme collectie die onderaan een deel ervan is te zien in het museum Singer in Laren. Nou, dat verhaal. En alle details daarvan gaan we zometeen horen. Verder te gast uh, topmodel Kim Veenstra. Ging het klooster in voor de Jo samen met uh, vier andere vrouwen. Met z'n vijf hebben ze een week in het klooster gezeten. Vanaf gisteren is dat uh, te zien. En zij gaat vertellen wat ze daar heeft beleefd. Mocht ook niet praten, toch? Nee, echt, echt stil. Ja. Oh, Ik ben boy. ook heel benieuwd wat er met jou en mij zou gebeuren als we dat <lacht> zouden doen. <lacht> ook geen radio maken en zo. Ik weet niet wat er dan gebeurt. Met uh, handgebaren zo mee. Ja, dat, dat zou nog kunnen. Ja. En uh, de, de, de, de, de afkalving van de bij. Gaan we het ook over hebben. Het hey. gaat niet goed met de bij. Het gaat weer alle kanten op zometeen. Na twee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 Dit is raar.